Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het noordoosten van Nigeria zijn 19 doden gevallen bij een terreuraanslag. De aanslag is waarschijnlijk het werk van Boko Haram... een islamitische terreurgroep die van het noorden van Nigeria... een islamitische staat wil maken. Slachtoffers reden op een weg in de provincie Borno... toen ze door mannen op motoren tot stoppen werden gedwongen. Ze droegen legeruniformen, maar waren in werkelijkheid terroristen. De inzittenden van de auto's moesten uitstappen... en daarna begonnen de terroristen te schieten. Toen ze 19 mensen hadden vermoord... kregen de terroristen een telefonische waarschuwing... dat er militairen hun kant op kwamen, zegt een overlevende. De terroristen sprongen toen op hun motoren en gingen ervandoor. In Luxemburg blijft de Christelijk Sociale Volkspartij van premier Jonker de grootste partij. Bij de parlementsverkiezingen haalde de CSV ruim een derde van de stemmen. De christendemocraten krijgen daardoor 23 zetels in het parlement. Dat zijn drie zetels minder dan bij de vorige verkiezingen in 2009. Jonkers coalitiepartner, de Luxemburgse Socialistische Arbeiderspartij en de Liberale Democratische Partij, strijden om de tweede plaats. Nadat bijna alle stemmen waren geteld, hadden beide partijen 13 zetels. De Luxemburgers moesten gisteren naar de stembus, omdat de regering van Juncker deze zomer moest aftreden na een afluiserschandaal rond de Luxemburgse inlichtingendienst.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 Ja, welkom, welkom, luisteraars. Luis. Vannacht, de 300ste uitzending. Oh, uh, ik heb het even uitgerekend. Sinds 11 september 2006. 11 september. En nou, ik ben drie, drie, jarig Ja. Maar uh, ik heb hier dus van zondagnacht op maandagmorgen. 1365 uurtjes gevuld. Joepie. Gefeliciteerd. Ja. En dat is toch geen kattenpis. Uh, maar luister, tjitske. 1, 3, 6, 5. Geef het een beetje een fijn getal, want dan moet je dan 1, en 3. 4 doen, 6 en 5 is 6 en 6 plus 5 is 11, en dan heb je dus 4 plus 11 el, is 1 plus 1. Sorry hoor, ik ben twee. al kwijt, ja. Nee, ja, hoe heb het al? Wat komt eruit? uit? Ja, het komt 6 komt uit. 6. Is dat oké? Okay? Volgens mij wel. Het is wel dubbel 3. Ja, dubbel 3 weer, ja. Het is wel 3-3. Uh, ja. uh, uh, Luisteraars, het is uh, um, uh, Jansen die net tegen mij zegt: Wat een leuke baan zullen we ruilen? Hoezo? <laughs> Nee, nou, ja, nou ja, als je dat elke, elke week doet, is het misschien niet meer zo leuk. Maar ik vind het wel uh, iets heel aantrekkelijks te hebben. Het geestelijks, ja. ja. zo s'nachts. Ja. De tukjes staan er, de, de nootjes, biertje, en Ja, dat, die kun je ook over... Ja, nee, vooral dat s'nachts en uh, dat je op de radio s'nachts... vertelde je net dat ik wat vrijer ben, dat je eigenlijk mag doen wat je wilt. Ja, fantastisch. Tenminste, vooralsnog, hè? Ho -ho. Vo ja, vooral, Oh, sorry. Oké, waar is mijn brilletje hier? Nou, dichteres eh, Tjitske Jansen. Wij ontmoeten elkaar voor het eerst eh, bij een aflevering eh, van Schrijvers in Oost. Dat was in Huizen Frankendaal. In Amsterdam, afgelopen maart. En toen ging het over jouw inspiratiebronnen. En het was toen heel lastig om uit te leggen. Ja, jij zei net, dat vond ik wel grappig. Dat je toen je het naluisterde, dat je toch dacht... oh, het was toch zinniger dan ik me op die dag zelf realiseerde. Maar dat, dat zit, soms zit mijn eigen chaos me een beetje in de weg... Maar omdat je gaat het dan ook hebben over dingen die vaak niet in woorden te vangen zijn. Want het zijn films of, of, of schilderijen of foto's. Nou, het zijn twee dingen. Ik ben, en ik ben echt wel eigenlijk een beetje secundair. Dus door, door, door over iets te denken en te schrijven... Ja. dan lukt het wel om er iets over te zeggen. En, maar ik vind dat in een ideale wereld... dat je, je hebt gewoon films, boeken, muziek... en daar moet je eigenlijk niet zoveel over hebben. Nee. Dus uh, wat mij betreft gaan we heel veel muziek luisteren... en okay. er veel gezichten voorlezen. Oh, jeetje, nou, ja. nou nou, ik vind met name praten over gedichten ook lastig... want er staat toch wat er staat. hè? Uh, ja, maar dat vind ik nog minder lastig dan praten over muziek, denk ik, toch. Maar dat komt omdat het gewoon mijn, toch wel mijn... Ja, oké, okay, dat is waar. Goed, nou, we gaan het toch proberen. Uh, maar dit keer heb je het dus gemakkelijker, want... Uh, nou, nee, dat vind je dus moeilijker. <laughs> want je mocht muziek kiezen voor dit uur. Ja. En je dacht, ik ga mijn muzikale vrienden lekker in het zonnetje zetten. He, te beginnen bij uh, vriend Jeroen Zijlstra. Ja, ik dacht, ik ga, gewoon muziek, ik ga gewoon een vriendjespolitiek doen om okay. te schaam. Het is toch s Ja. Ik ben met Jeroen naar... Uh, dat vertelde ik je in de auto al, want je reed met me mee. Uh, naar uh, Rusland geweest. In, in 87 of 88. Toen zat hij in een beentje vijfslag. daar in Rusland. Vijfslag benenwijd. Ah. <laughs> Wat gaan we draaien van Jeroen? Wat hebben we nou Break. besloten? Breek. Nou goed. Mo heeft het nog een inleiding nodig? Uh, Ach, wacht, nee. Wacht. nee. Nee? Nee, luisteren. Zand door je handen voor de woorden die je zomaar moest, voor de schepen die verbranden voor de vogel huilend in je borst voor de moeite van je dromen de momenten in een ander licht voor de doorbraak die gaat komen voor je laatste lievelingsgericht breek breek door breek en ga ervoor ga het maken durf te breken breek breek door breek en ga ervoor Haat maken durft te breken, breek door. Voor de stem die zich moet leren, voor de scherven in je eigen keel. Voor de kunst van het proberen, ook al blijft er niets meer van je heel. Voor de pijn van het vermoeden. voor die Mooi, dat, wel leuk om te vertellen dat hij met deze plaat bezig was. Uh, bij jou uh, uh, uh, aan tafel. Hey, eh? Toen wij elkaar net kenden. Toen was in dat jaar heeft hij, was hij met dit nummer bezig. En toen, toen uh, het heeft, dus hadden we het ook over nummers. Ja, of dan gewoon over mijn teksten, zijn teksten. Dus in, toen ja. nog in Utrecht... En toen had je bijna zoiets van, dit, dit gaat over mij, want ik ga door. Ja, want ik moet nog uh, debuteren. Dus ja. ik dacht, ja, ja. ja Oké. Okay. <laughs> Goed, dat was Jeroen Zijlstra keuze van mijn gast gastvannacht, dichters uh, Jitske Jansen. Ik moet even zeggen wat er verder vannacht komt. Uh, ik krijg nog wat fijne Amsterdamse lijfliedliedjes... over crisis op alle vlakken, He, zijn opnames uit het Concertgebouw... van afgelopen 9 oktober. Ik heb een enorm jaren zeventig hoorspel... waarbij het volgens mij heerlijk wegdutte is... Uh, ik zag de voorstelling Who's Afraid of George and Mildred. Dat is een samenvoeging van uh, drie paradevoorstellingen... van uh, George van Housen en Remulde de Kuiper. Nou, ik heb voor u de vrij hilarische eerste scène. Nou, verder is Jan Eemhousen, zoals altijd weer... met, met uh, een nieuw mysterie van Emily. Uh, hele fijne oude meuk, originals... In En uh, hij heeft ook een wekelijks gesprek weer met uh, muziekkenner Rex van Beuningen. Die Sandy Shaw ook weer blijkt te kennen. Goed, uh, F. Starik doet wederom zijn moeder. Koven van Gemert gaat op reis in de poëzie. En uh, Marjolein van Heemstra die onderzoekt uh, haar wat obscuurdere Facebook-vrienden. En uh, tot slot uh, de website, www.adelinevanlier.nl. Ik even alles uh, terugluisteren, een podcast. Uh, uh. Je kan ook mailen naar het Goede Leven, het Je kan met vrienden op Facebook. Adeline van Lier. <lacht> <lacht> daar zet ik ook wel oh, ga ik toch op. op Facebook. Oh ja, <lacht> nou, nou, nou, twitteren via het N8-VH Goede Leven. En als het goed is, doet, doet uh, Elisabeth van Scherpenzel dat voor mij. Want die zit daar, de regisseur. Nou, Lis. Ga je gang. Goed, nou, mijn gast, We uh, hebben ja, Over de crisis gesproken, de, de, nieuw, de laatste idee van uh, Jeroen heet Geen Krimp. Geen Krimp. Ja, dat uh, is natuurlijk ook een okay. antwoord op de crisis. Opwekkend, hoop ja. ik, ja. Nou goed, Tjitske. Uh, in, in 2003 kwam, dus, uh, kwam jij de gedrukte dichterswereld ingedonderd. Want je was al bezig uh, met de bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen. Er zijn inmiddels meer dan 15.000 exemplaren ja. van verkocht. Volgens mij deel, deed alleen uh, Neeltje Maria Minja dat... Uh, Eerder voor, in 1966 met haar bundel, hè, voor wie ik liever... Ja, heb Anna weten. Enquist kwam ook een keer naar me toe van... Nou, die, want die had ook... Uh, hoe heet haar? Sorry. Uh, nou ja, die, dus die zei... Ik weet niet of dat klopt. Dat moeten we nog nakijken. Oh, oké. Okay. Dus die kwam ook in de... Die, ja. Maar ik, ik denk niet dat Neeltje-Marie minder te 15.000 van verkocht heeft. Ja, wel en wel meer, niet. denk ik. Oh, nog in meer. Die loop van ja. ja, maar dat is dan uh, nu uh, bijna 40 jaar. Ja, dat hoop ik dat het mij ook zo doorgaat. gewoon Tot ja, nu toe gaat het, het gewoon steeds zo of... gestaag door. Dat is okay. ook wel heel fijn. Goed. En wat vind je van die bundel van neeltje Maria Minnieke vast wel? Ja, die, uh, wat ik daarvan vind, god, de, ja, ja, het is gewoon heel <laughs> mooie gedichten schrijft ze. Ja. Oké. Okay. het is natuurlijk. wordt natuurlijk altijd voor het ene gedicht voor, voor ja. wie ik liever wil ik heten. Dat komt hij natuurlijk. Ja, de neus ja. De neus met wel een heel mooi gedicht. Ze doet nu ook weer mee met met, met, de, met de dichters met de pool van ja. uh, dichters is dood. Ja. De, dichters uh, is dood. <laughs> ja, hoe heet het nou? Uh, Poel ja, des doods. Nee, nee, ik kan even ja, de niet naam komen, van de naam De dus eenzame uitvaart. Ja, de eenzaam uitvaart, ja, precies. Ja, Dicht is des dood. Ja, Dicht is des doods. Nou, in, in 2007 verscheen jouw tweede nee, ik kan niet bundel. Ik kan niet meedoen daar, want ik kan niet tegen deadlines. Dus ik... Oh nee. <laughs> ja, tegen ja. doodlijntjes. Nee, nee, ja. Goed. Jouw tweede nee, bundel, ja. Curriculum, verscheen in, uh, in 2007. Dat klinkt als een toverspreuk. het is fonetisch geschreven voor curriculum Tenminste, Dat denk ik dan. Hè. Latijn ja. voor loop, samen met vita in de betekenis van levensloop. En ja, die bundel is ook eigenlijk een, een, een, een soort autobiografie in, in tekstfragmenten. Eigenlijk één lang gedicht, toch? Ja, ja. Huh? Je won er in 2009 de Anne Bijn's prijs mee. Ja. Ik vind het ook een fantastische bundel. Dankjewel. je ja, wel. En nu bezig aan de derde bundel? Ja, eindelijk weer. Ik heb heel lang echt geworsteld. of gewor ja, dat gewoon heel moe dat, dat, dat, dat, dat het eigenlijk gewoon niet ging. Nu heb ik sowieso, doe ik, er, ik ben sowieso iemand, ook die eerste bundel deed ik dat ja, gewoon zeven jaar over. Maar niemand die weet dat je ermee bezig bent, dus dat maakt het niet uit. Dus dat speelt ook mee, dat je gewoon misschien, misschien is het gewoon zo dat ik af en toe iets maak. En dat er dan af en toe iets uitkomt. Maar ook was het echt ingewikkeld en nu gaat het weer. Dus nu ben ik weer nou aan het schrijven. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat durf ik dan bijna niet te zeggen, want dan ben ik bang dat het dan meteen meer, Maar volgens mij gaat het wel even door, ja. Dus ik ben, het is oh, heel ja. fijn. Nou goed, dit, is, dit gaat zo in de lucht. En ja. <laughs> Goed, even helemaal terug. Want ah, helemaal vroeger wilde jij eerst naar de kunstacademie. Ik ben één jaar op de, heb ik op de kunstacademie gezeten, ja. En welke afdeling? Oh, de, Vrije kunst. Vrije kunst. In Arnhem. Maar goed, daarna heb je een tijdje Nederlands gestudeerd. Was ik heb ook nog niet? even Nederlands gestudeerd in Nijmegen. Ja, nog even Kees Vents, uh, Ja. gehad ook. Ja, nou goed. En, in, en, en uiteindelijk werd het dan college. de theaterschool om, om docent, drama te docent te hebben. Docent ja. En dan bij voorkeur je hart lag bij jeugd en kindertheater. Ja, Heb ja? je? hebt zelf ook theater geschreven? Voor theater? Ik heb wel, ja, ik heb theaterteksten meer. Het is niet. Ik heb eigenlijk. Ik heb wel aan begin. Ik heb wel ook wel een keer een voorstelling echt van kop tot eind. Soort klassiek opgebouwde tekst, maar dat is toch niet echt mijn ding. Nee? Dus meer voor het wilde oog. Bijvoorbeeld. Uh, ja, wilde ook ja. moeten we even uitleggen. E een van jouw um, um, leraren op die theaterschool is Hans Letterman. Hans Lemmerman. Lemmerman Olem. Ja, Letterman. Dus, ja. <laughs> Hans Letter Lemmerman. Lemmerman. Hans Lemmerman. En die heeft, die heeft samen met ene Inge... Inge van Run Heeft hij een, een, een ja, ja, hoe moet je het noemen? He? Ja, the ja. Theaterlaboratorium noemen ze het, geloof ik. Ja, het is fantastisch. Nou, leg even uit wat hij nee, doet. Nee, leg jij maar uit. Nee. Oh. <laughs> ja. Nou, hij het, maakt... Nee, het, goeie, het is dus heel best... Ik vind het dat, uh, ik had niet verwacht dat we daarover gingen hebben. Maar, nee, ik ook niet. Um, maar jij brengt het te benen. Ja, um, Even cola. Nou, deels is het zo goed. Juist omdat het best, ik vind het best moeilijk te zeggen wat ze precies doen, maar ze laten eigenlijk, uh, ze, ze werken al jaren met Spakenburgse vrouwen, vrouwen uit Spakenburg in klederdracht. In klederdracht. En die laten ze, uh, die brengen ze naar allerlei uh, plekken, dus architectonische, of cultureel erfgoedplekken. Oh, sorry, Hans, als ik het niet goed. Uh, <laughs> ja, het is ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, kijk de, maar. Ik zou zeggen, laat ja, kijken, kijken op de, ja. op de website ja, Het Wilde het Oog. Wilde Oog. Nou goed, daar nou ben ik dus helemaal van mijn... Uh, maar ik over? heb dus daarvoor geschreven ook te, teksten over okay. Jozef. Dus de tekst die in mijn debuutbundel staat, Jozef Boijs, die, die is geschreven voor een voorstelling van Het Wilde Oog. Toen ze ook nog voorstellingen maakten. Uh, maar ik ben wel, volgens mij... Maar ja, de curriculum is ook een theatertekst. Dus ik ben wel... Dat wil ik zeggen. Omdat ja, je dus vanuit die theaterhoek bent gaan schrijven, ja. uh, is het ook veel meer spreektaal. Ja, ik heb, en ja. draagt hij het ook graag voor? En, en past het ook? Bekt het ook allemaal? Is ja. het eigenlijk... ik, dat, dat zo schrijf ik wel. Ik hoor ja. hoe het klinkt. En die eerste bundel, een aantal teksten die daarin staan... die heb ik geschreven met het idee dat dat een plek zou krijgen... in het theater misschien. Ja. Dus eigenlijk als ik geen opdracht had... Of gewoon, dat schreef ik gewoon... Ik maar ging idee. je naar die theaterschool met het idee... stiekem wat, wat heel vaak gebeurt van... ik wil eigenlijk ook op de planken staan? Nee, nee, want ik was ook aangenomen op de toneelschool. Maar, dat, maar ik, wil, ik heb echt gekozen voor, uh, voor een docentopleiding. Maar... Oké. Okay. Ja. En hoe kwam jij voor het eerst op het podium terecht? Op het podium? Oh, oh, oh, oh voorlezen? Ja, ja. <laughs> ik, dacht, ik, denk, ik heb ook nog bij Arthur, met de, de Theatergroep even een heel klein rolletje. Nee, maar er uh, was een advertentie in de Volkskrant... bij muzici en artiesten dat er een poetry slam of een poetry of een, poetry of een was in festina lenta, dat is nog steeds. Hebben ze dat denk ik? Wat is dat was een tijdje niet geweest. Dat is een café aan de Lawyersgracht. Daar hebben ze dan, dat is een, dan en zijn dus in Amsterdam. In Amsterdam. Oh. En dan uh, kun je gedichten voorlezen en dan is er een, een jury en een publiek en, dan, uh, en die heb ik toen gewonnen. Die heb ik toen allebei gewonnen. Ja, dus ik, ben, ik ging eigenlijk meedoen. Ik dacht nog, van kan ik wel meedoen? Want is dit wel poëzie? Want het is toch toneel of theater? Maar uh, ik dacht, nou, ik ga gewoon meedoen. En, uh, zo is het gekomen. Ja, zo ik. was het gekomen. <laughs> ga je nog wel eens naar het theater? Naar het jeugdtheater? Ik, ik heb weinig... Uh, ik, zie, ik heb dan uh, Vette Dinsdag pas gezien. Ja, je, in hebben ja, besproken ook. Ja, ja, Kees Wils, fantastisch. fantastisch ja. Ja. ja. Een goede vriendin van mij heeft daar de kleding. De, de, de Sacha Zwiers. Ja. Maar ja, en hij is ja, in de tekst van Peer Wittebol. Dus ja, heel ja. erg goed. Ja. En... Um, ik wil graag Nou, hoe heette dat nou, van uh, de toneelschuur... Ja, iets met een vader. Iets met, met vader een vader, in, in bed met vader, want het gaat niet over incest. Nee. En ik heb daarover gehoord, nou, dat lijkt me heel interessant, of ja, dat wil ik graag horen. Een toneel, een voorstelling die bestaat uit telefoongesprekken tussen een dochter en een ja. vader. Van maar, Hof. maar jeugdtheater, dat, dat je... heb je, ga je niet meer heen? Het is niet dat ik er niet heen ga, maar ik zie gewoon niet heel veel theater, nee. Nee, nee, goed. Nou, want het staat in Nederland, vind ik, op een hoog niveau, tenminste dat zeggen ze al. Ja, dat, ja, dat is ook zie... zo. Ja, ja, ma weinig je Max, dat is nu Maas, die zijn samengegaan met uh, Monique Merks. Ja. Die, vind ik die maakt ook fantastische ja. dingen. Ja. ja, precies, goed. Ja, uh, maar ik zie wel eens wat. Het laatste jeugdtheater wat ik gezien, dat was Peter Pan van Max of Maas. Heet, ik weet niet of dat nou nog van Max, dat weet ik dan allemaal niet. Nou, ja, goed. Ja, goed. maakt allemaal niet uit. Bladibla. We hadden het net over Hans Lemmerman. Ja. Uh, um... Dat is ook leuk. Dat was dus een leraar. En dan op een dag was het, dan denk je bijna, ja, nu moeten we toch maar gewoon, volgens mij, volgens mij zijn we vrienden geworden. Maar dat is dan zo geleidelijk uh, gegaan. Maar hij is eigenlijk ook heel lang na mijn opleiding nog een soort leraar gebleven. Dus ik belde hem vrij vaak met ja. en wat, vragen. Wat, wat maakt hem zo speciaal? Als. als uh, nou, eerst als, als leraar. Als, dat maakt me zo in. Het is een ontzettend inspirerend. Wat ik weet, van op school, bij ons op school, toen was, het, was er wel heel erg een idee: van, je moet, dat het dingen persoonlijk moesten zijn. En dat je het uit jezelf moest halen. En hij kwam gewoon aan met: van, oh, als jij hiermee bezig bent, dan moet je dit zien, dan moet je dit lezen. Dan moet je dit, en dus dat is één ding dan. Ja. Dat was zo bevrijdend. Of dat was zo. Want je, ja, dat is zo van, ja, moet het uit jezelf... natuurlijk, ja, wat ik maak is ook heel persoonlijk. Maar het is heel fijn om dan al te weten als je hiermee bezig bent... dat er dan iemand is die gewoon heel veel ja, ja, ja. weet. En gewoon weet van, nou, dit, dit kijken. Dus, en, en hij weet altijd... Nou ja, ja, wat maakt hem zo... Ja, het is zo veel. Ik ben een vrij angstig iemand. En hij weet altijd dingen te doen en zeggen... waardoor ik het dan weer, weer ja, ja. kan en weer durf. En, uh, het is, ja, het is echt, ja. gewoon echt een goede leraar en een goede vriend... En, gewoon, en hij bijvoorbeeld curriculum. Hij is altijd degene die, als ik iets laat lezen... degene die voor e elke eerste versie zeg maar, uh, krijgt te lezen. En hij, eigenlijk is, eigenlijk moet, misschien moet ik wel zeggen... curriculum is geschreven door Sitke Jans en Hans Lemmerman. Het is wel zo dat uh, jouw gedichten beginnen... Ik pak hem even bij. Uh, ze beginnen allemaal met... Er was iemand die dit zei, er was iemand die dit, zei, was iemand die dit deed. Er waren... ja. En dat heb je van? Van hem. Ja, oh, dat, ja. Oh, je hebt goede research gedaan. Ja. <laughs> wat ben jij, oh, toen je afstudeerde, heeft hij 30 momenten met Chitske. Dus, heeft hij, uh, ging hij, dus er was, dat was zijn vorm. ja. Ik zit uh, eventjes ondertussen in mijn tas. Ik kan ook wel gewoon wat. Uh, heb je, heb jij je ik heb hem niet bij me, wat? maar ik, ik, ik heb hem je zo je. vaak voorgelezen. Er was iemand die zei: Kijk, dit is nou te steen. Er was iemand die zei, het gaat er niet om dat je alle filosofen kent. Het gaat er om uit je impasse te raken. En als je niet in de impasse zit, om dat zo te houden. Er was iemand die zei, ja, net als vliegen, heel gemakkelijk. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je de grond niet raakt. Zo begint het. Zo begint het, ja. Oké, okay. zullen we een muziekje draaien? Ja. Je, je, hebt, je hebt van alles meegenomen. Uh, en Morricone. morriconi? De, de, de veel muziek. Vertel. Van, want, ja, dat heb ik niet echt een verhaal. Maar dat, dat, ja, dat, nummer zeven is dat... Hoe, hoe heet dat nummer ook? <laughs> maar die, die, die gebruik ik. Je hebt dan eerst een minuut iets. En dan komt er iets anders. Waar ik dan soms. Dan ga ik dat opzetten. En dan ga ik gewoon heel gek dansen. En dat is een heel lekker. En ook met les. Als ik workshops geef. Als, ik, als we even het werken los moeten laten, dan gaan we even hier gek op doen, zeg maar. Ja, dat klinkt wel heel erg uh, erg, maar zo is het wel. Oké. Okay. Is dat de, de keer dat je ook je voet gebroken hebt? Nee, dat was op een ander nummer. Dat was, um, <laughs> of, nou, nou... we zaten uit te wisselen Gold, wat we allemaal golden. gebroken hadden. Ik ja, ja. Die pols, die <laughs> nog steeds in zit. zit. dat was wel tijdens het dansen, ja. Dat ik gewoon dansend mijn voet brak, ja. Uh, Liz, ze, zei het net in mijn oor. Prohibition, maar de rest komt hier voor aan, En je middle calling. Dus ja, ik zie maar jou hier al op dansen. Helemaal he, vrolijk. We hadden het over curriculum. Um, ja, ik weet trouwens wel dat ik straks op de terugweg naar huis. dan bedenk ik allemaal wat ik allemaal had moeten zeggen over. Dan moet je loslaten. Ja, he? ja. Laat nou eens los. Dat het... Ja, ik ben boeddhister, dan moet ik weten hoe dat moet. Ja, precies. Ja. Nou. <laughs> nou goed. Uh, curriculum, dat, uh, het, het, het klinkt. Hè, en het begint allemaal met. Uh, er was, er waren. Je hebt net wat voorgedragen. Het klinkt als een sprookje, maar het is natuurlijk wel een lichtelijk donker sprookje. Het zijn flarden uit je jeugd. Hè? Niet per se één op één waar, maar eh, grote li lijnen wel, hè, zoals het was. Ja. Een beetje verwarde jeugd ook wel. Ja, bijvoorbeeld je twaalfde ja. in, in pleeggezinnen. Persoonlijke gedichten die toch ruim beetje genoeg niet verwarde, zijn. beetje verwarde jeugd, dat is nog heel mild gezegd. Ja, het was gewoon hardcore. Ja. <laughs> maar goed, maar maar sorry, Jani, ja. ga door, ja. Ja, nou, jij ja. Wil, wil. je erover uitwijzen? Nee, nee, nee, nee, maar. Ja, een beetje verwarde jeugd. Ja, nee, ja, ja, nee, nee hoor, nee. Ja. Nou, dit is natuurlijk niet niks als je vanaf je twaalfde in pleegzinnen komt. Ja. En niet eentje, maar hè, ja. de een na de ander. Want je, was, je bent natuurlijk gewoon een heel eigenzinnig mens. En dat was je natuurlijk al vanaf heel klein af aan. Tenminste, als ik de gedichten goed lees. Volgens mij wel, ja. Geen, ja. ja. Of tenminste, ja, wat is eigenlijk, ja, wel. Ik, kan, ik, heb echt, ik heb heel veel herinneringen aan mijn kleutertijd. En ik dacht dat omdat het zo vanzelfsprekend voor mij is. Ja. dacht ik dat iedereen dat had. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar echt dat je als kleur, dat, dat kijken en dat zien... En dat, dat de juf dan dingen deed. Dacht, nou, wat, wat, wat, dat, dat, dat je dat dan ook zag echt al. Van, nou, Dat klopt, dat is echt raar wat die juf nou doet. Of zo, weet je? Ja. Precies, dat je die beelden nog heel sterk bij je ja. hebt. Ja. Ja. Wil je nog iets voorlezen, maar je hebt het niet bij? Ik heb iets nieuws bij me. Ja, dat is natuurlijk nog mooier. Ik ik iets nieuws lezen? Waar had ik hem neergelegd? Ja, dan doe ik hem niet helemaal, het is een vrij lang stuk, maar dan het begin. En dan, uh... nou dat zal ik, het, uh, het gaat zo. En dan heeft gewoon Zijfstra muziek bijgemaakt. Oh, dat... We hebben ook gespeeld, uh, oh, ja. En Martin Fonsen gaat er misschien nog muziek, ook muziek bij maken. Oh, wow. ja. Als de winter maar voorbij is. Als de lente is begonnen. Als ik met roken ben gestopt. Als ik gordijnen uitgezocht heb als ik die gordijnen opgehangen heb, als alles uit de dozen is gehaald... als ik harder werk, als ik een planning heb gemaakt... als ik me hou aan de planning die ik heb gemaakt... als ik gezonder leef, als ik drie keer in de week ga trainen... als ik een tijdje vrij neem, als ik een tijdje vrijgenomen heb... als ik mijn naasten lief heb als mezelf. Als mijn naasten mij lief hebben als zichzelf. Als ik de boekhouding gedaan heb. Als ik aan de pabo ben begonnen, als ik de pabo afgemaakt heb... als ik kleuterjuf ben, als ik Ulysses heb gelezen... als ik naar alle muziek die John Coltrane heeft gemaakt geluisterd heb... als ik in een camper woon... Als ik dus eerst rijlessen ga nemen. Als ik genoeg geld heb om rijlessen te nemen. Als ik mijn rijbewijs gehaald heb. Als ik dan nog genoeg geld heb om een camper van te kopen. Als ik kleuterjuf ben en in een camper woon. Zo begint het. Dan komt het allemaal goed? Ja, dan moet je de rest. Dat ja. komt in mijn volgende bundel. Nee. Oké, okay, nou goed, dan moeten ja. we dan, dan op wachten. Ik weet dat je dit weekend ook erg druk aan het reorganiseren was. Ja, ja ik ben en mijn je... leven aan het reorganiseren. Ja, en ja, dat, alles. Dat, dat blijkt wel. Ja, ja, ja. ja. ja. En mijn werk. Hey, Chai Coltrane, uh, de, een van je inspiratiebronnen in Frankendaal. John Coltrane. Sorry, ja. Wat zei ik dan? Chai Coltrane, ook heel fijn. Oh, ja, dat ja. Is weer iets anders, ja. In, in, in Frankendaal zei jij, ging het over jouw inspiratiebronnen. En nou eentje daarvan was John Coltrane. John Coltrane. En wie was nou tegen jou ja, die tegen jou gezegd had: van nou, er zijn drie dingen die je in één keer goed moet. Nee, dat is voor je een, uh, is Pieter die heeft een uh, boek: uh, Steen Eiken op de Rotsen en dat zijn essays en dan schrijft hij op een gegeven moment in een essay uh, er zijn drie dingen die kan niemand van natuur of die moet je leren en dat is oesters of na zoenen dus tongzoenen uh, oesters eten en cold train uh, waarderen of zoiets ja. en uh, ik had toen dat was cold train nog niet die kende ik toen nog niet nee dus dat, en dat was inderdaad ook meteen dus ja, de eerste keer dat ik zoende was voelde alsof ik het al duizend jaar kon de eerste oester was ook meteen geraakt. dus nou ja dat, dat was voor cold train inderdaad ook okay, ja ja, ja. En dan hou jij van die, van die dat, ik, ik hou ook wel van cold train, maar ik heb altijd moeite met die, met die free jazz die alle kanten opgaat. En dat vind ja, maar jij nee, Nou, ik, Het is dus niet, het is niet zo, dat het, ja, het gaat wel alle kanten op. Ja, Dat vind ik dus echt moeilijk. Ik, volgens mij, kan ja, ik vind niet, het ja. heel erg mooi. Ik heb het, het, maar dat is wel grappig, ik weet niet of ik dat ook toen vertelde... dat ik in, de, in Schotland, toen ik in Schotland woonde, dat veel luisterde als ik eten... Aan, ik, ik kookte daar dus voor een oude man, of ik verzorgde voor een oude man... En ik kookte ook, nog ging ik naar Coltrane luisteren. En die kwam op een gegeven moment de keuken binnen. En ik, was, ik had net iets gedacht in de trant van... Ik denk niet dat ik ooit met een man zou kunnen leven... die niet van Coltrane houdt. En toen kwam Harry de keuken binnen en zei... is this? Is this music? Dat, uh, en was maar, het positief of negatief? Uh, het was precies dat. Nou, nee, niet echt positief, geloof ik. Nee, dus, uh, maar, um, maar je leefde dus wel met een man die dus niet van Coltrane hield. Ja, ik was natuurlijk niet mijn vriend, maar um, ja. eigenlijk wel, ja. Oké, okay, zullen we ook en, dit stukje laten horen? Ja, is goed. Ja. Van de uh, uh, interstellar space. Jupiter. Dit, uh, dat kan je niet uitleggen. Dat, dat voel je of dat voel je niet? Ik denk het, ik denk het ja. Nou ja, volgens Piet Gebrand kun je het dus ook leren. Dus misschien is er nog hoop. Oké, okay, nee. goed. Ik ga, ik ga er thuis <laughs> nog eens wat vaker naar luisteren. Ja, ik vind ja. Het, ja, het gekke is, ik snap ook wel dat het ingewikkeld is. Maar ik word, het, is heel, het is heel wild. Maar ik word daar dus rustig. Ik word hier... Dit is zo, ik vind het zo fijn. Ja. Maar je moet wel, je kunt niet... Je moet wel daarna... Ja, nou, ik ging dan koken. Zo, ja, koken. Dan ja. gaan we iets doen, ja. Okay, maar je moet er niet doorheen lullen zoals wij nu doen. Eigenlijk niet, nee. Ja. Hey, op die middag in Frankendaal, toen hebben eh, we gesproken met over je inspiratiebron, vertelde je dat je vaak houdt van dingen eh, die niet in een hokje passen. Dus theater dat niet op theater lijkt, films die niet op films lijken... gedichten die niet op gedichten lijken, zoals je zelf schrijft. Eh, en toen noemde je bijvoorbeeld het werk van de Italiaanse filmregisseur... Pier Paolo Pasolini. Eh? Ja. Eh, ik vroeg me af, heb jij die film ooit gezien, eh, Uccellelli Uccellini... Nee. Uit 1966. Nee, ik Die heb, heb ik alles. dus echt gezien toen ik tien was. En die is nooit meer uit mijn gedachten Maar is dat niet, is dat over, welke is dat? Nou, het gaat over twee uh, Franciscaner monniken die uh, achter, de, achter een, uh, een kraai aanlopen. Die praat. Oh, die heb ik wel gezien. Ja, die heb ik wel gezien. Maar ja, maar ik was die, ja wel. En ja. En op het laatste etensmop. Dus ja. Ja. Nee, ik heb, ja, ik heb verkering gehad met een filmmaker. Dus in, ja. uh, en toen heb ik die, die... Dus dan heb ik heel veel films gezien, maar dan weet ik niet... Ja, dat was die. Ja, ja. die heb ik wel gezien. Maar, die, maar wat wij je daarover zeggen? Dus toen je tien was, zag je ja, dat. je wel een beetje jong. Dat is wel een beetje jong. Nou, 66, nou, ik weet zeker... Nee, maar ik bedoel, dat is een jong om zo maar... Ja, maar dat hij zo'n indruk op me ja, gemaakt ja. heeft. Omdat ja. hij, omdat hij, en hij is heel anders dan andere films. Ja. Het is een hele rare ja. film. Ik heb ja. hem ook helemaal niet, maar... Nou goed, oké. Okay, dat wou ik even zeggen, maar ja. wil ik het zeggen. Ga, en heb jij dat uh, uh, met theater? Ga je wel eens naar theater kijken... wat ook buiten de, de hokjes valt? Ja, ik denk het wel. Of ja, of de, buiten, maar ik, het is niet zo dat het, dat het een voorwaarde is. dat. De, of ja, ik denk dat iedereen... als je iets maakt... en je probeert... Je, het gaat er eigenlijk niet om... het gaat er volgens mij om... Dat je, dat je jezelf de vragen stelt die je echt hebt. Of dat je gewoon bezig bent... en iets doet. En dan wordt het iets... Dus dan kan, het eigenlijk, dan kan het eigenlijk nooit in een hokje vallen. Nee, je maar maar je ziet het wel vaak. Als je op, nou maar dat natuurlijk elke, ook, of je nou kunstacademie of theateropleiding... het is toch zo dat je in een bepaalde manier geschoold wordt. En je ziet dan vaak dat heel veel dingen op elkaar gaan lijken. Uh, dus dat is ook de kunst om... Zo'n kunstacademie is natuurlijk eigenlijk alleen maar een plek... waar je handvatten... handvatten wat zijn nou handvatten of handvatten? Nou, hulpmiddelen weet ik veel krijgt... Ja, dus nou ja, volgens mij is het wel duidelijk, toch? Precies. Nee, ja. Ja. Theater, ja. Ik, uh... ja soort nou Laten de, we ja. teruggaan naar de, naar de literatuur, naar het dichten. Je, je had voor Frankendaal een mooi stukje geschreven over waarom je schrijft. Zullen we dat laten horen? Ik moet trouwens zeggen dat ik ook wel vaak moeite met theater heb. Het is wel, ik heb wel een theateropleiding. En op een of andere manier ik vind het een prachtig medium. Het is natuurlijk ook dat, het, weet je, dat die mensen daar... Feitelijk zijn. Daar zijn. Dat je dat je, maar, maar wat ik, ik vind het vaak lastig, en zeker met toneel, toneel. Ik heb er altijd last van dat ik dan, dan zijn ze daar bezig. En dan denk ik aan de tijd die ze hebben doorgebracht met die. Terwijl dat dan volgens acteurs vaak dat is nog maar natuurlijk het begin alleen maar. Maar met die teksten die zij dan denk ik aan het ja. repeteren. Dat ze al die teksten uit hun hoofd. Dan, en dan kan ik niet meer kijken. Van ik ja. Ja. dan zie ik hoe het gemaakt ja, dus daar heb ik wel, ja, hoe het gemaakt is of zo. Ja, ik heb op dit moment ook heel veel last van, ja. van teksttheater en dat, dat je denkt, wat staan die mensen daar nou te doen alsof? Ja, dat, ja, je dat kun je ook met romans Kan ik het ook hebben? Soms dat, dat je dan zo'n eerste zin al, van, oh ja, hier is iemand die een roman geschreven, geschreven heeft. Gaan we het leven van en dan een... het leven van en dan en dan hebben ze een naam. Dat heeft. <laughs> Dan, dan heeft die hoofdpersoon, die protagonist een naam. Denk je dan, ben je zo lang met je roman bezig geweest en dan... Heb je die geef naam je bedacht? Die naam. <laughs> nou, ja, ja. Nog liever Jansen dan Treur niet, hè? Nee. Ja, Oké, okay, goed. Treur niet. Oh, okay. ja, maar... Piet Treur niet. <laughs> en Piet Treur niet. Ja, goed. Nee, maar ik wou net iets zeggen. Hè, je, je bent secundair, dus je reageerde nog op wat ik daarvoor vroeg. Ja, ja. Dus je had voor Frankenaal een mooi stukje geschreven over waarom je schrijft en dat wou ik laten horen. Een van de verlangens die ten grondslag ligt aan schrijven, is het verlangen mezelf te betrappen op wat ik echt denk en voel. Of wat ik denk voordat ik me ervan bewust ben dat ik aan het denken ben. Ik denk dat dit een verlangen is dat veel schrijvers en ook kunstenaars kennen. En dat het daarom is dat veel goede ideeën ontstaan onder de douche, of op de fiets of in bed, op het moment dat ze nog net niet wakker zijn of wel al wakker zijn. Ik heb ooit gelezen dat er een kunstenaar is, ik weet, ik weet, ik weet niet wie die s'nachts een paar keer de wekker zette om steeds meteen nadat de wekker was gegaan vanuit die toestand nog half in de wereld van dromen iets te gaan maken. Ik heb ook ooit gelezen over een schrijfster die het liefst wekenlang aan een stuk door kon werken aan iets zonder iets anders te hoeven doen, dus geen, zonder afspraken te hoeven hebben. Want ze moest zelf kunnen bepalen wanneer ze ging slapen, al was dat midden op de dag en wanneer ze wakker was. Dat had ze nodig om in een koortsachtige toestand te komen waarin goede ideeën konden ontstaan. Het heeft in ieder geval, in mijn geval, te maken met het kunnen doorbreken van de neiging tot zelfcensuur. Mijn neiging tot zelfcensuur wil mij vaak doen geloven dat een bepaalde zin of gedachte te eenvoudig is, te simpel is om in een gedicht te mogen. Terwijl, zowel in een gedicht van anderen als in die van mezelf, blijken de meest eenvoudige zinnen vaak de grootste kracht te hebben. Het was zomerdag. De doodstille straat lag te blakeren in de zon. Een man kwam de hoek om. Het is het begin van het u van Martinez Nijhoff. Lieg niet tegen me. De eerste regel van een van de mooiste gedichten in het Nederlands geschreven door Judith Hetzberg Is het kunst? Vraagt hij voorzichtig, anders weet hij niet of hij genieten mag. Het zijn de eerste regels uit het gedicht van Kampert. Die een ander gedicht begint met de woorden. Poëzie. Van mooie Poëzie heb ik nooit zo erg gehouden, tenzij je niet merkte dat ze mooi was. Ik vermoed dat Kampert, net als ik, houd van de gedichten van Chabot. Gedichten geschreven door iemand die van nature over die toestand lijkt te beschikken... waar veel andere schrijvers en kunstenaars naar zoeken door het zetten van wekkers in de nacht... of door zich te bedienen van een niet gering hoeveelheid drank of drugs. De toestand waarin je niets anders lijkt te hoeven doen dan openstaan voor wat er in je opkomt. En waarin de realiteit, wat daar ook onder mag worden verstaan en dromen... zich op een vanzelfsprekende manier mengen. Op een zo vanzelfsprekende manier dat je soms bijna voorbij leest aan de schoonheid van het gedicht. Ja, je bent nog steeds, sta je nog achter je eigen woorden, zou ik maar zeggen. Ja, ik, de laatste heb ik dus even gemist, omdat er even hier weer iets anders is. Dus maar, ja, ja, maar ja, wel, we hebben ja. even dat gedicht van Bart Shabot wat even uh, genoemd wordt. Ja. want dit uh, je liet nu, Zijn, zijn debutroman komt bijna uit, trouwens. Van Bart Shabot ja. ja, hij heeft eigenlijk al een roman, dat is een diepere laag. maar hij vindt zelf dat het boek wat nu komt, dat het zijn debuutroman is, omdat het dan niet autobiografisch of uh, of tenminste, voor zover dat kan. Maar ja, ja trigger, trigger Happy. Dat dus komt volgende week of die week daarna... weet ik even okay. in het Letterkundig Museus. En dit musea. gedicht ga jij nu... Uh, gedicht ja. van Bartje Bot, ga jij voordragen? Thuisfront heet het. Thuisgrond. Ja. Zo kom je thuis na de laatste avond. Het slotoptreden, de finale. De tournee is beëindigd. Het seizoen zit erop. Iedereen keert huiswaarts als vrienden voor het leven. Al besef je terdege dat je elkaar niet meer zult zien. Het applaus is opgebrand. Je kinderen lachen je toe... Blij dat je er weer bent, maar smiddags gaan ze nog opgeluchter bij hun vriendjes spelen. En je vriendin? Je vriendin laat zich niet kennen. Iets waarmee je je al in een eerder stadium noodgedwongen had verzoend. Tijdens jouw afwezigheid schiep zij opnieuw haar eigen universum. Ik kijk uit het raam. Het bos ziet eruit alsof er kort geleden een oorlog heeft gewoed. Takken slingeren als afgerukte ledematen in het rond. Rommelig werk. Je zou er niet dood in aangetroffen willen worden. Benieuwd wie voor deze aanslag straks de verantwoordelijkheid claimt. Ook om de ingang werd zwaar gevochten. De stenen poort ligt aan scherven. Of is het simpelweg een kwestie van verval? Van niets blijft iets over. De radio geeft de waterstanden van heden morgen door. Op tv is het langdurig koffietijd. Je krijgt heimwee naar plaatsen als Winnipeg en Minnesota, plaatsen waar je nooit bent geweest. En de zinnen die je opschrijft schrijf je stuk voor stuk tussen de regels door. Je slentert doelloos rond op straat. Elke kroeg wordt een pleisterplaats. De kinderen zijn naar school of op de crash. Je vriendin is naar haar werk. Een zware bespreking op kantoor en kan niet telefonisch worden gestoord. Dringender zaken slokken en ieders aandacht op. Zo voel, Zo voel je je evenzeer van zinloosheid doortrokken als er water in je lichaam zit. Ik hou niet van theater. Ik hou van echt. Probleem is, alleen in het theater ben ik echt. En op de televisie op mijn echtst. Daarbuiten kom ik niet tot leven. Flats en huizen liggen hopeloos aan de kant. De mensen zijn op weg naar hun bestemming. Rijden druk toeterend. God weet waarheen, maar er kan geen lachje af. En je denkt, wie gaat dit repareren en valt dit überhaupt te repareren? Ten slotte beland ik in een park in een ander gedeelte van de stad. De bomen zijn hier helemaal boom. En de lucht lijkt volkomen zichzelf. Dat is aanzienlijk meer dan ik van mezelf kan zeggen. Ik voel me minder mens dan ooit. Samengevat luid de conclusie. Ik ben er meer niet dan wel. Of anders gezegd. Ik ben er wel, maar niet echt. Ja, Bart Chabot. Van een hele andere kant gezien. Even, uh, de andere kant dan. Wat, ja, dat is, dat vind ik dus, hij heeft dus zulke mooie gedichten geschreven. Iedereen, nou, iedereen, bijna iedereen kent Bart Chabot. Natuurlijk ja. wel, maar... Uh, lees zijn poëzie. Ja. Ja. Uh, je zei ook... Uh, kunnen schrijven is een reddend talent... Uh, ja, sta ik daar nog achter? Ja, nee, ja ik denk het eigenlijk wel. Maar het is, het is, uh, het is, het is, wat ik gek vind, is dat het... Het is natuurlijk iets heel constructiefs. En tegelijkertijd... Va het curriculum heb ik s'nachts geschreven. Met heel veel sigaretten en, en drank erbij. En dat wil ik niet meer. Dus ik probeer overdag te lezen. ik schrijf nu ook meer proza. <laughs> maar, uh, dus dat is wel gek. Dus het is, het is, dus het is reddend, maar het is ook... Ik vind het dus, dat is dus ook dat ambivalente of die haat-liefde verhouding die ik heb. Dat ik, nou ja, dat ik denk, maar waarom kan ik dat niet gewoon. Dat zegt Remco Kamper trouwens ook, dat schreef ze een keer in een uh, column. Als ik zo gauw naar mijn schrijftafel loop, vliegen de sigaretjes tussen mijn vingers. En er zijn, dat is wel bij meer schrijvers, zodat het op een of andere manier met elkaar verbonden is. Ja, ja. En ik ben, ik ben, ik ben heel ziek geweest, dus ik denk van ja, dan moet ik gewoon niet, uh, dan is het, sowieso, het is sowieso niet zo slim natuurlijk om. Nee. Om zoveel te roken en te drinken. Maar... heeft dat, uh, dat verblijf in, in uh, je hebt van uh, 2007 tot 2010 of zo, dus voor Harry 8. gezorgd ja, in, in. Harry, ja. Harry in, in, in Schotland. En die woonde in een boeddhistisch centrum. Ja. En daar heb, dat heb je ook meegepikt, dat boeddhisme. Je zegt, ik ben nu meegepikt. Meegepikt, ja. Uh, ja Ofwel <laughs> of helemaal ingedoken. Nee, niet, nou, nee, maar dat zei ik juist een keer tegen Harry, van ik, ik, je ziet daar mensen echt induiken. En dat kon ik niet, of dat lukt. Ik bedoel, ik ben wel echt erdoor geraakt. En het ik, en ik, makes sense. Maar, uh, en toen zei hij, dat is, juist, dat is ook wel goed. Want je ziet, als mensen ergens helemaal induiken... dan springen ze er ook meteen zo weer uit. Dus het is ook je kan het beter, niet uh, verkeerd om... Dan gewoon uh, ja. of Nou, niet zo langs maar gewoon zo... Ja. gewoon geleidelijk, ja. ja. Wat, wat is, de, wat is het, het beste wat je daaruit hebt gehaald? Het beste? Of, waar, waar je ook echt iets aan hebt? Nou, ik denk, heel, ik denk vaak aan... Uh, dus eigenlijk in, in, één, in één zin gezegd zou je kunnen zeggen: dat het gaat over. probeer doe goed. En als dat er niet in zit, richt je dan in ieder geval geen schade aan. En waar ik, wat ik echt concreet, uh, waar ik echt concrete herinneringen aan heb. dat ik echt iets ging toepassen. wat ik daar. Ja. Uh, was op. De, dat, is niet alleen, dat is niet alleen. boeddhistisch of dat, dat maar nee. dat is gewoon een gedachte. Of dat, ik bedoel, boeddhisme is, is een. ook methode. Maar uh, dat als je, als je iets naars overkomt en je kunt er iets aan doen, dan probeer je dat te doen. Maar als dat niet kan, dan accepteer je het. En dat heb ja. ik al een keer heel ja, wel of meerdere keren, maar een heel concreet voorbeeld... dat ik een bekeuring kreeg omdat ik vuilniszakken naast de vuilcontainer had gezet. Die, die moet je dan eigenlijk weer mee naar huis nemen. En dan gaat er dus iemand, heeft als baan dat hij dan die vuilniszakken openmaakt... en dan jouw adres uh, vindt en dan krijg je dus een bekeuring. Dus die stond te bellen bij mij van, woont hier je Tjitske Johanna Jansen? Nou, want dat stond dan ergens. Nou. En eh... Uh, toen ging ik echt zo naar beneden van, nou, ik ga proberen om die bekeuring uit te komen. Dus dat heb ik geprobeerd. Ik heb allemaal charmes. Uh, nou, dat lukte niet. Ik dacht, nou ja, dan. Uh... Dus ik bleef eigenlijk heel opgewekt. En dat was, dat, is, dat was heel leuk. Want ook omdat die man, die is gewoon gewend dat iedereen wordt. Dat is natuurlijk ook iets op zich heel vervelend om bekeuring te krijgen. Maar. Dus ik kon echt op denken en naar hem kijken ook. En ik dacht ook, wat een baan dat je. Er is nooit iemand die tegen jou zegt van hey, goed gedaan. Of wat, wat, wat, dankjewel. Toen <laughs> <laughs> kon ook nog compassie. Uh, ja, ja. En, toen, uh, en toen kon ik hem ook oprecht. Het was ook een soort spel natuurlijk. Dus, want ik hou ook van die, dat, onver, dat, dat er dingen gebeuren die mensen niet verwachten. Oh, ja. Dus toen zei ik nou, prettige dag verder. Nou, en hij was echt een beetje. En, hij zei, nou, ja. en dan ging ik ook nog zeggen van, uh, nou, niet, meer, uh, je doen, je ook niet meer doen. Hè. Zo, nog iets ja. lief proberen. Nou, dus dat was, uh, dat was echt een toepassing van oké, okay, dan gaan we dat. Ja. Dus Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, Bij mijn eigen moeder vind ik het moeilijker toe te passen. Maar, <laughs> maar, maar, maar, maar, maar het is een beetje. Ik doe mijn practice. Ja. Okay. Um, uh, de, de, de tijd vliegt. Gaan we nog een stukje muziek draaien? Want we moeten nog een vriend van je in de. in, in, uh, <laughs> in uh, op de. Maar hoeveel tijd hebben we nog dan? We hebben nog 13 minuten. Nou, dertien minuten. Twaalf minuten. Dus zullen we eerst... Wie willen we, wil we willen je? Uh, Benny. Uh, Benny in de, in de... Oh, doe Benny. Of zullen we uh, Jasper Leclerc, met wie je vaak optreedt? Oh, nee, dan, dan, dan... Als we er nog één kunnen doen, dan ja, doen Jasper. Want daar heb ik net gisteren nog weer mee gespeeld. Ja, Jasper Leclerc. Dat, uh, ja, hij is... Uh, en dan daarna doen we Violist? Billy. Violist? Ja, hij kan, is een violist in zijn eentje... Gisteren hebben we weer gespeeld. Toen zei er iemand... Uh, Jelly. Ik wist niet dat het op een uh, ja nee, door. Ja. Ik wist niet dat het kon op een viool. Hij, uh, hij is een violist, maar hij, nou ja, dat kan ik allemaal niet uitleggen. Maar dat is echt fantastisch wat die jongen. En hij is ook ja, een schat. Het is een ontzettend heel leuk om met hem uh, ja. te werken. Dat, dat, dat ja. was nog niet erop de radio wat je net zei of wel? Nee, nee dat was. Maar dit weer wel. Oh mensen, nee wat. <lacht> niet zeggen, niet zeggen. Nee ik, zeg nee, nee, ik zeg niks. Nee, behalve dan dat nee dat, ja. dat, nee, uh, oh, dat nee, nee, ik de opdracht had gegeven. Nee, ik ga niks zeggen. Oh, nee, nee, dat, nee, dat ze plaatjes moest uitzoeken. Ja. Nou, dat heeft een hele week heeft ze me daarover gemeld. Nou, <lacht> nah, Dan was het dit nummer. Dan was het dat nummer nou. Ja, goed. Maar ja. En, en, en uiteindelijk is zo'n uurtje... Nee, want ik had is eerst bedacht... Ik ga dan aan mensen met wie ik gewerkt... of met wie ik bevriend ja. ben... vragen wel, wat zij het mooiste nummer vinden van ja. zichzelf. Maar dan kwam ik ook wachten... Ja, nee, maar eigenlijk vind ik zelf dan toch echt een ander nummer mooier. Ja, ja. Of zo. ja zo dus. Maar, en dan, en dan, maar het is best wel... Ja, ik wil eigenlijk nog wel een uur. We... Ja, nou, we kunnen, nou ja, we kunnen ja. nog wel iets verder door. Heb ik je, heb ik je wel eens verteld dat... Uh, op een gegeven moment kwam hier uh, uit Groningen Bart Hadders. Hè? Wanneer had je met dat moeten... Oh, Bart Hadders! Ja, ja Bart Hadders. Ja, Bart ja. Hadders. Hadder, ja, Ontzettend een leuk, ja. hele leuke... Oh, die had, ik, ja, die had ik ook mee kunnen nemen, ja. Die, die had die, je ja. mee kunnen nemen, ja. Nee, nee de, de muziek, ja. Want okay. je ja. weet dat hij... Uh, aan iedereen, uh, voor iedereen cadeautjes meeneemt, namelijk curriculum. Dat, uh, nou, dat weet ik, dat heeft hij echt, echt gezegd, maar dat is dus ook echt zo. Ja, dat ja. Ik, twijfelde ik trouwens niet aan. Nou, ja, ja, ik, ik ja, kreeg het, het van hem. Oh, wat ja, leuk! Ik heb ja. het al lang natuurlijk, maar uh, ja. dus ik, kijk, ik heb hem nog steeds, ik heb hem nog niet weggegeven. Oh, ja. ik moet het echt en zijn even... vriendin is Lotte Dunselman, de actrice, ja? die is ook weer in Schotland bij mij op bezoek gehad. Ja, zo is de cirkel weer helemaal rond. Okay. Ja, nee, maar ja, wat leuk. maar want dat heeft hij uit zichzelf gedaan, omdat hij die poëzie mooi vindt. Geeft hij ja. die, die boekjes. Ja, wat te gek toch? Ja, heel fijn. Ja. Dat vind ik wel een heel compliment. De, ja. En hoe ziet jouw agenda er verder uit? Heb je veel optredens? Op dit moment valt het wel mee. Ik heb wel optredens, maar ik. Uh, Waar stond uh, je gisteravond? In Rotterdam, in, uh, in Roodkapje. Wat is dat? Dat is, een, dat? dat is een plek in Rotterdam. En dat is, uh, er was een avond die had Jeroen van Roosendaal. Die heeft een documentaire gemaakt over Bart Schabot. En die mocht zijn. Hele mooie documentaire trouwens. En die mocht zijn um, ideale avond. Samenstellen. Samenstellen. Dus toen waren Jasper en ik daar. Die ook in de documentaire over Bart Chabot. Daar ken ik Jeroen van Rosendaal. Dus van. Jasper die we net hoorden. Die in meerdere bandjes zit. Die ja. zit bij ZAP. Ja. Uh, en die zit in Zoab. En die heeft nog meer eigen projecten. Ja, en Vultu, ja, hij is nu... Hoe heet dat? Ja, voor de... Nee, dat kan ik niet uitleggen. Ga maar, ga maar naar zijn website. Oké. Okay. <laughs> ja, voor een design. Nou, hij is wel iets heel leuks aan het doen. Maar ik kan dat niet... Dat, moet hij zo, dat kan ik niet uitleggen. Maar... Oké, okay, goed. Nou, uh, Jasper Leclerc. Ja. Zou ik maar even? CQ. Ja. Um, nou hebben we dus nog uh, uh, een plaat uh, die, die, die ik vandaag ook helemaal gedraaid heb. Heerlijk. Uit 19... wat is het? 19, 19, oh, 19, oh, dat 19, weet ik is een mooi. hele oude ja, plaat de, van uh, ja, Miles Davis. In a silent way. In a silent way. In yeah. a silent way. En daar heb je ook iets mee. Ja. Dat heb ik voor het eerst gehoord toen ik uh, was met mijn lievelingsex. Die ging dat opzetten. Toen lag ik nog te slapen. En dat begint zo, zo tingelig, zo dat, dat je. Dus, dus dan was ik nog eigenlijk aan het slapen en toen kreeg ik dat zo binnen. En wat ik heel mooi... Want heel veel mensen vinden Kind of Blue zijn mooiste plaat. Maar ik vind dit, denk ik, zijn mooiste plaat. Want het is zo zoekend. Uh, zo, ja. ja dat, nou Jij ja. hebt ook geluisterd, hè? Ja, ik vind waarom, het wel heerlijk. Dat, ja, ik leg uit, het past het ook mooi? wel heel erg goed in de nacht. Het is heel dat mooi, zo ja. hoe het begint. ja. Nou goed. Ja, nee, maar dat is, dat is muziek waar ik wel in kom. In, in tegenstelling tot ja. de, de wilde kant van John Coltrane. Nou goed, we gaan het gewoon opzetten. Uh, is dat ook woord? He? Zachtjes. Is dit zo? Is dit zo ja. Ja. Ja, dan ga ik jou vast bedanken. We, we hadden een rommelig uurtje. Maar de, en dan Benny Sinks. <laughs> Benny die, Sinks gaan we, die we, oh, die gaan we onthouden. Die gaan ja. we onthouden. Die doe ik ergens anders. Ja, goed. Mijn reserve voor het ja, volgende. Goed. Nou, als, als die bundel uitkomt, kom je dan nog een keertje? Ja Graag, ik vind het gezellig, leuk. Okay. Goed, nou, dat, is nu, uh, de, de, dat is nu de vloer voor Miles Davis. Dank je wel, Chitske.